7 uur. Het NOS-journaal. doorald Megens. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il overleden. VN-chef veroordeelt buitensporige geweld het Egyptische leger. En BN'ers springen in de bres voor minderjarige migranten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is overleden. Dat is rond 4 uur vanochtend op de Noord-Koreaanse staatstelevisie bekendgemaakt. Kim Jong-il is zaterdag overleden, waarschijnlijk aan een hartstilstand tijdens een treinreis. Hij kwam in 1994 aan de macht na het overlijden van zijn vader, Kim Il-sung. Hij hield vast aan de Stalinistische koers van zijn vader en bleef het land met ijzeren vuist regeren. Elke vorm van oppositie was verboden. Rond Kim Jong-il heerst een persoonscultus met benamingen als: geliefde leider, eeuwige zon en de grootste man die ooit heeft geleefd. In zijn buitenlandse beleid stelde hij zich star op... tegen Zuid-Korea en Westerse landen. Onder zijn leiding ontwikkelde het land een omstreden nucleair programma... en lanceerde het demonstratief lange afstandsraketten... waarmee Japan en de VS kunnen worden bereikt. Door de val van de Sovjet-Unie en de liberalisering van China... verloor Noord-Korea zijn geldschieters. Terwijl Kim Jong-il veel geld in het atoomprogramma stak... Crepeert zijn eigen bevolking. Mogelijk honderdduizenden Noord-Koreanen komen om van de honger. In 2008 krijgt hij een hersenbloeding. Daarna blijft Kim Jong-il kwakkelen met zijn gezondheid... en verschijnt hij nauwelijks nog in het openbaar. Zijn opvolger is waarschijnlijk Kim Jong-un, zijn jongste zoon. Op de staatstelevisie is de bevolking opgeroepen om zich achter hem te scharen. De begrafenis van Kim Jong-il is volgens de staatstelevisie op 28 december. Kim Jong-il is 69 jaar geworden. Vanwege de dood van Kim Jong-il zijn de troepen in Zuid-Korea... in staat van verhoogde paraatheid gebracht. De Verenigde Staten volgen de situatie in Noord-Korea op de voet. Er wordt spoedoverleg gevoerd met Zuid-Korea en Japan. President Obama is vanochtend direct na het overlijden van Kim Jong-il... op de hoogte gebracht. De aandelen op de beurs van Zuid-Korea daalden met bijna 5 toen de dood van de Noord-Koreaanse leider bekend werd. Ook op andere Aziatische beurzen daalden de koersen... wegens de onzekerheid door de leiderschapswisseling. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het buitensporige geweld van het Egyptische leger in Cairo veroordeeld. Gisteren waren er voor de derde dag op rij confrontaties tussen demonstranten en het leger bij het Tahrirplein. De gevechten braken uit toen de oproerpolitie hardhandig een einde wilde maken aan een nieuwe betoging. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker tien doden en honderden gewonden gevallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, zegt dat het leger het recht van de Egyptenaren om te demonstreren moet respecteren. De betogers in Cairo eisen dat het leger de macht direct overdraagt aan een burgerregering. De Egyptische Militaire Raad zegt dat de huidige demonstranten anderen zijn dan die begin dit jaar Mubarak ten val brachten. De Raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. Een groep bekende Nederlanders roept minister Leers voor Immigratie en Asiel op tot een kinderpardon. BN'ers, onder wie Marco Bossato, Angela Groothuizen en Galit Boularus... ondertekenen vandaag als eerste een petitie op www.kinderpardon.nu. De petitie is een initiatief van GroenLinks. De groep wil dat jonge migranten die al jaren in Nederland zijn... niet teruggestuurd worden naar hun land van herkomst... waar ze niks te zoeken hebben. Daardoor hoeft de politiek niet telkens individuele zaken op de spits te drijven... vinden de BN'ers. In Tsjechië komt de regering later vandaag bijeen in een buitengewone vergadering... om te bespreken hoe oud-president Václav Havel de komende week wordt herdacht. De 75-jarige Havel overleed gisteren. Zijn lichaam zal vanaf woensdag worden opgebaard in de Praagse Burcht. Waarschijnlijk is er vrijdag een staatsbegrafenis. Het voormalige kinderdagverblijf Het Hofnaretje in Amsterdam... krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente. Er zijn nog altijd verscheidene tekortkomingen. Zo is er vrijwel geen management, werken er twee geestelijk gehandicapte vrijwilligers zonder dat ouders daarover zijn geïnformeerd. Het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte heeft eerder al een boete van 30.000 euro gekregen vanwege tekortkomingen. In New York is een man gearresteerd die heeft bekend een bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord omdat ze hem nog 2000 dollar schuldig was. Hij zou een aantal klusjes voor de vrouw hebben gedaan. De politie heeft beelden waarop is te zien hoe de man een brandbare vloeistof op de vrouw spuit... en een molotovcocktail de lift in gooit. Toen de man zichzelf aangaf op het politiebureau rook hij naar benzine. Het weer, eerst vooral in de kustprovincies nog buien in het hele land... kans op gladheid door bevriezing van natte wegdelen. Vanochtend nog op veel plaatsen zon, maar vanmiddag raakt het bewolkt... en tegen de avond volgt de regen. In het binnenland mogelijk sneeuw. Het wordt maximaal 3 graden in het oosten en 6 graden aan zee. Morgen is het wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien... bij maximaal van 5 tot 8 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Tot nu toe is het een vrij normale ochtendspits. Weinig opvallende zaken. Trouwens, de lokale wegen zijn eigenlijk in het hele land glad door bevriezing... behalve in de kustgebieden en in het zuidoosten van het land. De enkele opvallende files die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en de Eenbrugge 10 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Mars en Knopend Oude Rijn 2 kilometer. Bij Oude Rijn is de rechte rijstrook dicht, daar ligt de Rommel op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaandam is het langzaam stilstaan... tussen de afritten Averhoorn en Weide Wormer over 9 kilometer. Een aanrijding op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Knopend Oude Rijn zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Bunnik staat er zo'n 3 kilometer file. En de langste dagelijkse file op de A28 Zwolle richting Utrecht... bij Amersfoort staat 7 kilometer. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. Dat doet u met Rabo Toekomst Sparen. Begin nog dit jaar en profiteer van uw fiscale jaarruimte over 2011. Wat u dit jaar spaart, kunt u nog dit jaar aftrekken. U heeft dus nog 11 dagen. Start nu met Rabo Toekomst Sparen. Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Kijk snel op rabobank.nl slash jaarruimte. Rabobank, een bank met ideeën. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Je zal maar met al je vrienden en familie in je eigen huis... onder een enorme boom kerst mogen vieren. En allemaal blijven slapen, inclusief alle schoonhouders. Logeerkamers genoeg. Ook met een badkamer... Je zal hem maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. ZuidLimburg.nl Ieder jaar overlijden 6 miljoen kinderen door ondervoeding. 6 miljoen. Onze grootste wens is: alle kinderen een volle maag. Help mee. Ga naar rettenkind.nl.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 Met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Kyocera. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goede morgen. Zijn volk noemde hem al dan niet vrijwillig. De geliefde leider Kim Jong-il van het streng Stalinistische Noord-Korea. Hij is overleden en we gaan daarover praten. En we hebben ook de laatste reacties op zijn dood. In Leiden is Serious Request begonnen. De grote inzamelingsactie van 3FM vanuit het Glazen Huis. En we blikken ook nog terug op het leven van Vaatslav Havel. De oud-president van Tsjechië. Dat en meer in dit NOS Radio 1-journaal. Het is negen minuten over zeven. Ja, u hoorde het al, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is overleden, 69 jaar oud. Dat werd vannacht bekendgemaakt door de Noord-Koreaanse staatstelevisie. WIEDE Han YONG DOJA KIM jong il DONG-JI 2011년12 WOL 17일 ja, dat is uh, mijn uh, Noord-Koreaanse collega. En korrespondent Kout, Wouter Zwartje zit mij in de studio... en schoot al bijna in de lach. Nou, je lacht niet, maar het blijft toch altijd heel bijzonder om te horen... Hè, zo, hoe zo iemand dat aankondigt. Ja, ja, ja zeker. Um, wat weet jij meer over, uh, over zijn overlijden op dit moment? Nou, men zegt, maar het is nog niet heel erg duidelijk... hoor, dat hij waarschijnlijk is overleden uh, aan een hartstilstand... of in ieder geval zijn hart heeft het opgegeven uh, tijdens een treinreis. En dat is toch wel ja, heel bijzonder, want hij was zo uh, paranoia. Hij durfde nooit uh, te reizen met andere uh, middelen dan de trein. Hij ging nooit met het vliegtuig, omdat hij bang was voor aanslagen. Dat dus was echt een zwaar bewapende en gepantserde trein. Hij is dus letterlijk bijna in het harnas gestorven vandaag. Ja. Is al duidelijk waaraan? Het was een hartfalen, zei je? Uh, ja, ja, waarschijnlijk hartfalen. Ik zeg vandaag trouwens, maar ik geloof dat er nu berichten zijn dat hij dus al een paar dagen geleden is overleden. Misschien op zaterdag. Dat kan, hè. dat ze dus eerst een paar dagen hebben genomen om voor te bereiden. Bijvoorbeeld om te overleggen met hun enige belangrijke vriend Peking en daarna het nieuws naar buiten hebben gebracht. En is er al iets meer duidelijk over begrafenis en dat soort dingen? Ja, er wordt in ieder geval een periode van rouw nu afgekondigd. En de staatsbegrafenis zou op 28 december zijn de periode van rouw dan nog iets langer duren en daarna moet er dus ja, meteen gekeken worden naar wie wordt de opvolger en dat, die is al aangewezen bij die, bij die ceremonie ben je ook geweest zijn, ja. zijn derde zoon ja. Kim Jong-un ja. um, wat kun je daarover vertellen over hem? Nou, hij wordt inderdaad nu vandaag al in de staatsmedia de grote opvolger genoemd. Dus we moeten ervan uitgaan dat hij het gaat worden. Maar ja, daar is toch wel bezorgdheid over. Want de man is heel jong. Hij is heel onervaren. Uh, hij is, zoals je zegt, vorig jaar pas geïntroduceerd. Misschien daarvoor natuurlijk wel klaargestoomd al. Maar men had in principe, zegt men, een, uh, zeg een paar jaar uitgetrokken... Uh, om hem langzaam klaar te stomen voor deze belangrijke opvolging. En dat gaat nu toch uh, iets sneller. Men is toch bang dat er een soort met van machtsvacuüm misschien nu ontstaat. Ja. En wat heel belangrijk is, dat hij een heel sterke positie binnen het leger bijvoorbeeld moet hebben. En men zegt nu dat hij dat nog helemaal niet heeft. Dus ja, daar moet echt aan gebouwd gaan worden. Ja, aan die cultus. Ja, waar zijn ze dan bang voor? Dat er iemand vanuit het leger of vanuit andere positie binnen de partij daar uh, zichzelf naar voren duwt? Ja, nou, dit is natuurlijk een land waar het leger een hele belangrijke, machtige positie speelt. Het is ook een land met armoede. Het is een land met veel politieke strubbelingen. Dus je kunt ervan uitgaan dat daar natuurlijk van alles broeit. En hoe hou je dat onder controle? Met een hele sterke, machtige leider die Kim Jong-il was. Dat is Kim Jong-un nog niet. Nee. Dus men is ook in aangrenzende landen zoals Zuid-Korea en China... toch heel erg bezorgd over wat er nu de komende periode gaat gebeuren. Ja, nou mocht jij vorig jaar met een aantal journalisten het land in. Dat was ja. echt bewijzen van uitzondering. Ja. Verwacht jij dat met de begrafenis van deze leider Kim Jong-il... dat je er weer het land in kan? Geen flauw idee. Het zou natuurlijk heel goed zijn... en misschien ook wel een soort met van opening bieden... naar toch weer wat meer toenaderingen. We merken toch de laatste paar maanden en weken weer... dat er toch stiekem op de achtergrond weer overleg is tussen Noord-Korea... Ja, Zuid-Korea en Amerika over ja, toenadering. Misschien dat de zes partijen overleggen weer beginnen. Het toelaten van journalisten bij deze hele belangrijke gebeurtenis... voor de Noord-Koreanen. Dat zou denk ik niet alleen meer openheid... misschien ook wel meer begrip kweken. Uh, wie weet, ik weet het echt nog niet. Nee. Uh, nou ja, goed, de dood van de leider... Is, betekent natuurlijk ook veel voor de buurlanden van Noord-Korea... Zuid-Korea en China. Laten we even luisteren naar een aankondiging van zijn dood... op de Chinese televisie. 根据朝鲜中央电视台当地时间今天正午十二点播出的特别报道，朝鲜最高领导人金正日逝世，但目前新闻尚未提及金正日逝世的具体时间及地点。12 nou ja, jij mag het even vertalen, want dat, mijn Chinees is niet zo goed. Is dat van jou? Nou, Als ik het helemaal goed begrepen heb, dan zegt dit is een aankondiging... dat uh, de Noord-Koreaanse televisie uh, meldt dat uh, de leider Kim Jong-il is, uh, is overleden... en dat men nog niet heel erg zeker weet wat er precies met hem gebeurd is. Ja, ja. wat verwacht jij? Hoe, hoe, zullen China, uh, hoe zal China reageren? Inderdaad? Nou, ik denk dat er heel veel bezorgdheid zal zijn natuurlijk over dat machtsvacuum. Je zult denk ik zien dat er aan de grens met China in het noorden... misschien wel wat troepenbewegingen zullen zijn... of in ieder geval grotere bewaking. Uh, dat zal aan de Zuid... Zuid-Koreaanse grens ook zo zijn. Je moet weten dat tussen Noord-Korea en Zuid-Korea... is er nog altijd officieel geen vrede gesloten. We hebben natuurlijk regelmatig enorme grensincidenten. Hè? Ja. Uh, er zijn kernproeven geweest door Noord-Korea. Dus men is heel erg zenuwachtig over wat er nu precies gaat gebeuren. Ik weet dat president Lim young bak van Zuid-Korea... inmiddels nu al gezegd heeft... jongens, laten we vooral rustig blijven. Maar als je dat zegt als president in je eerste toespraak... dan betekent dat natuurlijk dat ze niet rustig zijn. Korrespondent Wouter Zwart, dank je wel voor nu. Ja, en ook in Amerika was de dood van Kim Jong-il breaking news. We have breaking news coming into us here at CNN. North Korea's leader Kim Jong-il is reportedly dead. That is from Yonhap News Agency. That is where we have confirmed the death. Of North koreas leader Kim jong il He was apparently in his 70s. En uh, we hebben koerspland Wessel de Jong vanuit Amerika aan de lijn. Wessel, wat zijn de reacties daar? Het Witte Huis heeft al een uh, mededeling gedaan. Het Witte Huis zegt dat ze de situatie nauwgezet in de gaten houden op het uh, Koreaanse schiereiland. En dat ze ook in nauw contact staan met de bondgenoten in de regio. En dat zijn natuurlijk Zuid-Korea en Japan. En dat ze altijd uh, de veiligheid in dit gebied, uh, dat vinden de Amerikanen altijd uh, zeer belangrijk. Nou, je weet, die relatie tussen Noord- en Zuid-Korea was natuurlijk de afgelopen tijd uh, instabiel. Je herinnert je wellicht uh, de beschietingen uh, met, uh, met Atjiri een tijd geleden... ook het tor torpederen van een Zuid-Koreaanse Marineschip, Er was toen toch behoorlijke ophef daarover. Dus de Zuid-Koreanen hebben nu ook laten weten dat ze bang zijn voor onrust in de regio. Hebben hun troepen in staat van paraatheid gebracht. Nou, dat zal dus ook gelden in meer of mindere mate voor de Amerikanen in de, in de regio. Er zitten daar nog altijd zo'n 20.000 Amerikaanse militairen sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1954. Dus de Amerikanen zijn, zijn zeer betrokken. Ja, hoe was de relatie tussen Amerika en Kim Jong-il eigenlijk? Maar het laatste was natuurlijk, wat je je echt goed herinnert, is wat president Bush zei. Die noemde Kim Jong-il, noemde hij een... Pig mee. En uh, hij zei dat dit land uh, deel uitmaakt van, uh, van de evil of access. De, de, de, de as van het kwaad. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat uh, Korea natuurlijk op, uh, ja, op slinkse wijze. Een uh, kernwapens had verworven. Een eigen kernwapenprogramma had. Gebruikten ze eigenlijk vooral als uh, chantagemiddel natuurlijk. Vooral naar de Amerikanen toe. Dat ze vooral maar erkend zouden worden als gesprekspartner. Dat de Amerikanen dus gedwongen werden met ze te praten. Want dat is natuurlijk een, een paria op het internationale gebied. Noord-Korea. En ze gebruikten het ook dit, dit, dit kernwapenprogramma gebruikten ze ook ja, om de internationale gemeenschap te chanteren, om materiële eisen af te dwingen. He, bijvoorbeeld om, om voedselhulp te krijgen. Ze hebben natuurlijk uh, uh, last gehad van hongersnoden afgelopen jaren daar. Maar de man zelf is natuurlijk voor de Amerikanen altijd een, ja, een groot raadsel gebleven. De even was altijd hevig aan het puzzelen hoe die man nou precies in elkaar zat. Uh, in, in, die, in die hele zoektocht uh, naar het karakter van deze man hebben ze onder andere ook zijn uh, zijn metresses hebben ze geïnterviewd. Nou, ze zijn aan het zwaar aan het psychologiseren geweest. wat nou precies de drijfveren van die man zijn. Zo zijn er een paar grappige details van hem. Bijvoorbeeld bekend dat hij, terwijl hij natuurlijk nooit in de buitenwereld kwam. wel een, een heel groot liefhebber van films was. Zo had hij een, een collectie van 20.000 buitenlandse films. Had hij, en zijn favoriete films waren, waren de James Bond films. En het lijkt wel bijna, als je de man zo bekeek. alsof hij een van de, van de, van de duistere karakters uit de James Bond. alsof hij die dagelijks naspeelde. Toe. Zo zag hij eruit in ieder geval. Correspondent Wessel de Jong. Straks blikken we terug op het leven en werk van Václav Havel... oud-dissident en oud-president van Tsjechië. Maar eerst de verkeersinformatie bij de AWBZ Jolanda van der Velde. Eigenlijk vallen momenteel maar twee dingen op. Een aanrijding is er geweest bij Utrecht op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Bij het knooppunt Oude Rijn staat nu vier kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. Ook was er een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam... Daarbij is nogal wat glas op de weg terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd. Tijdelijk zijn er even drie rijstroken dichter, dicht. Er blijft er eentje open. Tussen knopen Klaverpolder en Zwijndrecht daardoor 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 17 minuten over zeven. En uh, stadsjongetje Mark Robin Visser scharrelt tussen de schapen in Zwolle... op zoek naar het Smallenburg-virus. Hoe is het daar, Mark Robin? Nou, ik ren achter de boer aan... Rik, want die is sneller dan ik. Die is, uh, ik heb vanmorgen geholpen met melken. En nu is uh, Herman van Assen met een bezem het, uh, het kuilgras naar de beest aan het toevegen. Zeg, dat, doet u, uh, dat doet u vast niet voor de staatssecretaris, dit. Nee, He? dat doen we omdat uh, het melk is klaar. Ja. En, dan, uh, en dan, uh, dan weten ze het, we, dan krijgen ze het verse voer weer voorgeschoven. Ja. En er zit een beetje krachtvoer in, dat vinden ze natuurlijk heel lekker. Ja. Dus vandaar dat ze ook een beetje roepen nu. Ja, ik, ik noem de staatssecretaris, van staatssecretaris Bleker... die komt hier straks om 11 uur uh, bij jullie kijken op het bedrijf. Uh, ik heb vanochtend alleen maar hele gezonde schapen gezien. Dat mag ook wel even gezegd worden. Nou, uh, je kunt aan de schapen gewoon helemaal niks zien. Nee. Uh, het is, uh, de besmetting is ook, zeg maar, vijf maand eerder geweest. En toen hebben we ook niks vernomen aan de dieren. Het is, een, uh, het is, uh, het is aankomen waar je, zeg maar, hoe? Met vliegjes of met muggies? Ja. Daar zijn ze er nog niet over uit. Nee. En uh, uh, nu, uh, nu, uh, ja, nu, nu na vijf maanden komen die vluchtjes eruit. En ja. nu zie je dus uh, dat de een wel goed is en de ander niet ja. goed is. Ja. Ja. Hey? Ja. Er zijn hier een paar lammetjes die zijn onlangs geboren. En ja, ik ben natuurlijk maar een stadsjongetje, dus ik zie gewoon een leuk lammetje. Maar u zegt, dat klopt iets niet. Nou ja... Um. Normaal gesproken, de natuur is gewoon. Als het lammetje geboren is, dan merkt het die En moeder gaat om het lammen kommeren en dan uh, het lammetje zoekt de speen op. Maar deze lammetjes blijven gewoon liggen, daar gebeurt helemaal niks mee. Ze blijven liggen, ze, ze, ze, ze nemen geen biest op, niks. Dus, uh, maar het is al minder erg als dat het zeg maar, een week terug was. Een week terug toen waren, het, uh, uh, waren ze heel erg verminkt en, en uh, uh, gewoon aliens. Aliens? Ja, aliens. Maar nu, uh, nu, het is nu al... al uh, nou, het, het lammetje is alweer normaal, zeg maar. Alleen nog, uh, in de hersenen. Uh, ja, ja. Uh, daar zit nog steeds een foutje. Zeg, nou komt de staatssecretaris straks bij u. Hè. Wat zou u nou van hem willen weten? Wat zou u aan hem willen vragen? Nou, uh, ik hoef van hem helemaal niet zo heel veel te weten. Ik denk dat hij wil weten en zelf wil zien... Uh, wat er nu speelt, wat er ja. aan de hand is. Ja. Want, uh, maar ja, dat weet u eigenlijk ook nog niet zo heel erg goed. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar dat, het is zo nieuw... Uh, uh, ja. waar, waar, ik, waar ik zelf... Uh, uh, kijk, uit, wij hebben het nu hier. Ja. Maar wat gebeurt er in de natuur? Al die beesten die loslopen. Ja. Uh, en, uh, ik weet het ook niet, maar we gaan verder op zoek naar de antwoorden. Ja, ja, He? ja. ja, ja. En dat doen. veegt u nog eventjes door. Voor de schapen, niet voor de staatssecretaris. Ja. Herman van Assen, succes. Mark Robin Visser, vanuit Zwolle was dat. Mark Rutte is voor het tweede jaar op rij verkozen tot Politicus van het jaar. In het juryrapport wordt Rutte geprezen om zijn politiek vaardige optreden als leider van een minderheidskabinet. De uitkomst van de verkiezing onder politiek journalisten is gistermiddag in een speciale uitzending op Radio 1 bekendgemaakt. Spanning op het Binnenhof. Wie wordt de Politicus van het jaar 2011? Op de derde plaats Henk Kamp minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de tweede plaats, Emile Roemer, fractievoorzitter van de Tweede Kamer eh, van de SP. En de winnaar is Mark Rutte, minister-president. Voor de tweede keer dus, de titel geprolongeerd. Ja, titel geprolongeerd, even naar Mark Rutte kijkend. Hij is Kom, gewend is aan deze prijs. Dit is trouwens de eerste keer uh, dat hij voor de tweede keer wordt uh, uitgereikt. Dus ik kan ook zeggen dat Mark Rutte met niemand te vergelijken is. Ivo, dank je zeer. Grote eer. Dank. Mark Rutte, voor de tweede keer op rij uh, politicus van het jaar. Had u het verwacht? Uh, nee, het is ontzettend leuk dat het gebeurt. Zal ik nog even het juryrapport erbij halen? Er staat hier, hij is een evenwichtskunstenaar... die kundig van meerderheid naar meerderheid laveert... en ondertussen vrolijk overend blijft in een schier-onmogelijke combinatie. Herkent u zich daarin? Ik kon niet helemaal goed verstaan. Zou je het nog eens kunnen voorlezen? <lacht> nou, dan gaan we het nog een keer. Een evenwichtskunstenaar? Bent u dat? Ik weet het niet. Ik doe mijn werk en dat doe ik met heel veel plezier. Uh, we hebben... Een kabinet gevormd van twee partijen en een goede samenwerking ook met de derde partij, de PVV. Mensen houden zich aan de afspraken, dus we zijn met hele lastige problemen bezig. Maar dat doen we wel in een hele plezierige samenwerking. Ja, en dan laveert u van meerderheid naar meerderheid, want u heeft niet overal afspraken over gemaakt met de PVV. En dat doet u op zo'n manier dat u vrolijk overend blijft... In die onmogelijke combinatie, zegt de parlementaire pers, herkent u zich daarin? Nou, de combinatie is niet onmogelijk, die werkt goed. Uh, maar het is waar dat we met de PVV op heel veel punten geen afspraken hebben. En dan moeten we ook concessies doen aan oppositiepartijen om dingen voor elkaar te krijgen. Vergt het stuurmanskunst, politieke stuurmanskunst, om in deze tijd, in deze constructie, uh, het land te besturen? Ja, ik zou niet willen overdrijven wat uh, ik met mijn werk aan het doen. Dus de zin van de aanmoediging om door te gaan... En... Ja, te zien hoe wij ook de komende jaren ervoor kunnen zorgen dat we de staatsschuld onder controle krijgen... en Nederland weer aan het groeien krijgen en veiliger maken. Dat, dat is een enorme motivatie daarvoor. Ja. En dan Roemer, de nummer 2, de runner-up. Waarom hij, denkt u? Ja, hij had ook makkelijk kunnen winnen, want zijn partij doet het heel erg goed. Hij doet het heel erg goed. Ik vind, hem, ik vind het een erg prettig kerel. Ik werk heel goed met hem samen achter de schermen uh, in de relationele sfeer. Inhoudelijk zijn we het over heel veel dingen oneens. Maar het is een heel betrouwbare vent. Hij geeft zijn partij profiel. Hij is niet zuur. Hij, is, hij heeft humor. Uh, maar weet toch met veel passie zijn standpunten naar voren te brengen. Dus ja, echt een voortreffelijk politicus. Emiel Roemer van de SP, de parlementaire pers, ziet in u in ieder geval uh, de twee na beste politicus van het afgelopen jaar. Hoe komt dat? Nou ja, dat is natuurlijk een vraag uh, uh, aan jullie. Uh, uh, uh, blijkbaar uh, ben, je, uh, ben je opgevallen in de politiek, misschien uh, waarschijnlijk de taalgebruik. Het feit dat we in de peilingen als SP natuurlijk heel goed voorstaan... Uh, ja, dat ik het SP-geluid toch heel duidelijk in de Kamer heb gekregen... aardige debatten wellicht heb gevoerd. Ja, dat zal het ongeveer moeten zijn, want dat is waar ik voor betaald werd. U trekt vol van leer tegen dit kabinet... en degene die leiding geeft aan dit kabinet is ja. benoemd tot politicus van ja. het jaar. Vindt u dat terecht? Uh, ja, dat is terecht, hoewel jan Kees de Jager voor mij ook had mogen zijn. Uh, kijk, de overeenstemming tussen die twee is dat ze allebei in een periode uh, in een kabinet moeten zitten... op een, uh, ja, een, een, een toppunctie als premier of als minister van Financiën... in een tijd dat het in Europa natuurlijk een zware crisis is. Ongeacht of ik... Uh, en ik ben het met heel veel van hun voorstellen niet eens... maar ongeacht dat... Uh, heb je natuurlijk wel een hele zware kluif en uh, is het wel een hele moeilijke periode om dan het land te leiden. Dus dat verdient alleen al daarom echt respect. Zei Emiel Roemer. De parlementaire pers uh, wees Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie aan als politiek talent van het jaar. We hoorden een bijdrage van Michiel Breedveld. Het is vijf minuten voor half acht. Ja, overal in de wereld wordt met grote bewondering gesproken... over Václav Havel, dissident, toneelschrijver... en vooral oud-president van Tsjechië. Gisteren overleed hij op 75-jarige leeftijd. Havel was al heel lang ziek. Hij was ook de man achter Garta 77. De beweging die opkwam voor mensenrechten in het toen nog communistische Tsjechoslowakije. En dat resulteerde in 1989 in de fluwele revolutie. Met als kloppend hart het Wenceslasplein in Praag. En datzelfde plein stond gisteravond weer vol als eerbetoon aan Havel. En we gaan naar correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Ja, Wouter, hoe, hoe is in Tsjechië gereageerd op zijn dood? Nou, bijvoorbeeld zoals wat je nu hoort, dat zijn protestliederen van de revolutie van 1989... maar die worden dan nu heel zacht gezongen als eerbetoon. En je hoort mensen met hun sleutelbos rinkelen... dat is precies wat ze ook toen deden... Eh, om flink lawaai te maken. En uiteindelijk met die demonstraties onder leiding... onder andere van Havel kwam natuurlijk het communisme ten val. Dat waren duizenden mensen op het Wenceslasplein. Ook op andere plekken kwamen mensen spontaan bijeen gisteravond. Eh, er werden kaars aangestoken, bloemen neergelegd. Ook in andere steden, in Tsjechië... En in Praag, eh, boven de burcht, hoog boven de stad, werd ook meteen gistermiddag al de zwarte vlag gehesen als rouwteken. Ja, nou, over de doden meestal niks dan goeds, maar was dan ook echt geen wanklank eh, bij al deze reacties? Nou ja, er was natuurlijk tijdens zijn, de laatste jaren van zijn uh, functie als politicus, waar als president, was er natuurlijk af en toe wel wat kritiek op hem. Uh, maar dat kwam denk ik ook heel erg omdat mensen op een gegeven moment ook wel teleurgesteld waren dat niet alle idealen meteen uitkwamen. Uh, Havel was natuurlijk niet alleen politicus, hij was vooral schrijver en dissident. Iemand die bijna bij toeval in de politiek was beland. Ja, en veel mensen hadden natuurlijk gehoopt dat na, die, na dat feest van de revolutie uh, er ook meteen de hemel op aarde uit zou breken. Dat was niet zo. Daarna werd het een gewoon land. Er kwamen politieke partijen die elkaar beconcureerden. Havel kon daar niet zo goed mee omgaan. Die had eigenlijk gehoopt dat er iets van die geest van die revolutie... van die grote brede burgerbeweging zou blijven bestaan. Maar het is geloof ik geen kritiek aan hem. Dat was gewoon de, ja, de teleurstelling die je daar zo'n euforie... na zo'n feest vaak hebt. Ja. Is er nog iets over van zijn gedachtegoed... in de huidige Tsjechische politiek? Ik denk dat veel mensen hem missen. Zijn, zijn opvolger, Václav Klaus, die heeft heel weinig gedaan... om het aanzien van Tsjechië in de wereld een beetje te behouden... zou je kunnen zeggen. Hij heeft heel Europa tegen zich in het harnas gejaagd door maandenlang te weigeren... om zijn handtekening onder het verdrag van Lissabon te zetten... terwijl de hele Europese Unie daar al voor had gestemd. Eh, er zit nu een regering in Praag sinds anderhalf jaar... die intussen al vijf ministers kwijt is geraakt in allerlei schandalen. Het gaat vaak over vriendjespolitiek, corruptie. De vorige premier Topolanek is ten onder gegaan in chaos en een schandaal... omdat er naaktfoto's van hem waren gemaakt op het landgoed van Berlusconi in Italië. Dus je kunt je voorstellen dat veel mensen eigenlijk heimwee hebben... naar de tijd dat Havel nog regeerde op de burger. En je nog kon geloven dat iemand daar zat die het beste voor had. Vooral met het land en niet in eerste instantie met zichzelf. Ja. Weet jij iets over de begrafenis die Havel uh, gaat krijgen? Nou, hij krijgt natuurlijk een staatsbegrafenis. Het zal een grote bijeenkomst zijn met veel uh, huidige en, en voormalige wereldleiders. Uh, zijn vrouw, nu dus Weduwe Dakmar, die gaat vandaag naar de president... naar president Klaus, uh, om over de uitvaart te overleggen. Die is dus waarschijnlijk vrijdag. Uh, de komende dagen wordt Havel opgebaard. Eerst in een kerk en vanaf woensdag ook in de Burgt. En vandaag komt het kabinet bijeen om te beslissen... over de details van de nationale rouw. Correspondent Meijer vanuit Berlijn. Hoi, ik ben Barbara de Loer. Op 29 en 30 december organiseert de KNSB... het KPN-NK-Sprint in Tiaf-Herenveen.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 Radio 1, het nos journaal Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il overleden en Zuid-Koreaans leger verhoogt de staat van paraatheid. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben door al meegens. Dat was mijn collega van de Noord-Koreaanse televisie. In een zwart gekleed en met een duidelijk hoorbare snik in de stem... kondigde ze vannacht om vier uur de dood aan van de geliefde leider... zoals ze noemde Kim Jong-il. is waarschijnlijk zaterdag overleden aan een hartaanval. Het leger van Zuid-Korea is in staat van verhoogde paraatheid gebracht. Dat land vreest voor onrust aan de grens. En ook Amerika houdt de situatie goed in de gaten. Correspondent Wessel de Jong.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 op ...na diens diensoverlijden in 1994. Hij regeerde Noord-Korea met harde hand... ...en koos geregeld de confrontatie met het Westen. Zo zette hij een nucleair programma op... ...en waren er militaire incidenten met Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse leider werd 69 jaar. En hij wordt waarschijnlijk opgevolgd door zijn jongste zoon Kim Jong-un. Er moet een kinderpardon komen. Een groep bekende Nederlanders, onder wie Marco Borsato en Angela Groothuizen... willen dat minister Leers van Immigratie en Asiel... jonge migranten die al jaren in Nederland zijn... niet terugstuurt naar hun land van herkomst. Het initiatief voor de actie komt van GroenLinks. De partij is een website gestart, www.kinderpardon.nu. Daar kan een petitie worden ondertekend. Generaal Pardon voor jonge asielzoekers zou volgens de groep... einde maken aan de onzekerheid van een grote groep kinderen. WN-secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelt het buitensporig geweld van het Egyptische leger in de hoofdstad Cairo. De afgelopen dagen greep het leger hard in bij nieuwe protesten op het Tahrirplein. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker tien doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. De Egyptische Militaire Raad zegt dat de huidige demonstranten anderen zijn dan die begin dit jaar Mubarak ten val brachten. De Raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. En voor de achtste keer op rij zamelt radiostation 3FM geld in voor het Rode Kruis. Gisteravond ging in Leiden de actie Serious Request van Start. De discjockeys Koen Zwijnenberg, Timo Perlin en Gerard Eckdom werden om 9 uur gisteravond opgesloten in het glazen huis. Dat gebeurde door de zanger van Snow Patrol, Gary Lightbody. Ja, het sleuteltje gaat heen en weer. En dat betekent voor het af het algemeen dat de deur dan dicht is. Oh, jongens. Begonnen. Yes. Het glazen huis in Leiden. De hele week kunnen luisteraars platen aanvragen voor geld en de opbrengst gaat dit jaar naar moeders in oorlogsgebieden. Dat zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Met enkele buien, opklaringen en temperaturen rond het vriespunt is er de komende uren kans op gladheid. De buien worden in de loop van de ochtend wel minder actief. Vanmiddag eerst wisselend bewolkt en overwegend droog. De temperatuur varieert van 3 graden in het oosten tot 6 aan de kust. De wind draait meer en meer naar het zuiden... en neemt toe naar matig boven land en krachtig aan zee. In de loop van de middag neemt de bewolking toe, gevolgd door neerslag. Gedurende de avond valt er in het westen voornamelijk regen... maar in het binnenland wordt natte sneeuw of sneeuw verwacht. Vooral in het oosten van Nederland kan het wit worden... met grote kans op gladheid. In de loop van de nacht trekt de neerslag naar het oosten weg... De minima liggen in het oosten rond het vriespunt, in het westen zo rond de graad of drie. Morgen vrij veel bewolking en regenbuien. De temperatuur komt dan uit op gemiddeld 7 graden bij een stevige wind uit het westen. Daarna gaat de temperatuur verder omhoog en wordt de winterse uitbraak tot een vakkundig einde gebracht. ANWB Verkeersinformatie. De lokale wegen in het hele land zijn plaatselijk glad door bevriezing. Behalve in de kustgebieden en in het zuidoosten van het land. Verder is het een vrij normale ochtendspits. Probleem nu bij Dordrecht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hoek en het rechttunnel staat 14 kilometer. Daar glas op de weg terechtgekomen, dat wordt nu met mannenmacht opgeruimd. Verkeer onderweg naar Rotterdam kan eventueel omrijden... vanaf het knooppunt Klaverpolder via het Hellegatsplein, maar is een behoorlijk stuk om. Verder opvallende zaken de A6. Lelystad richting Muiden tussen knooppunt Almeer en Zand 10 kilometer langzaam rijden... Op de A7 Hoorn richting Zaandam, tussen de Avenhoorn en Weidewormer 11. Een aanrijding was er op de A12 Arnhem richting Den Haag, voor het knopende rij nog 4 kilometer. Daar is de rechterrijzer ook nog dicht. En op de N305 Dronten richting Almere, tussen Zeewolde en de aansluiting met de A27 staat 6 kilometer. Ja, die blessure is die helemaal weg. Ik had er ook een visio met wie het heel erg klikt.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 En heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is zes minuten over half acht. De dood van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is over de hele wereld groot nieuws. En vooral de buurlanden van het gesloten land kijken met spanning naar de situatie daar. Een van die uh, buurlanden is uh, Rusland. Korsbent Geert groot Koerkamp in Moskou. Is er in Rusland al gereageerd op het nieuws? Uh, nou, in ieder geval nog niet door de, de mensen van wie we het verwachten... door uh, premier Poetin of president Medvedev. De enige reactie tot dusverre kwam van uh, de Russische minister voor atomenergie en die werd gevraagd van, uh, ja, hoe moet het nu verder... met het, uh, het uh, nucleaire programma van Noord-Korea? En hij zegt, ja, dat weet ik niet, want we hebben op dat vlak helemaal geen enkel contact... en uh, u weet het waarschijnlijk beter dan ik. Uh, dus uh, ja, we moeten nog eventjes wachten op die officiële reactie uit het Kremlin. Hoe, hoe zou je de relatie tussen Rusland en uh, Noord-Korea omschrijven? Nou, Rusland eh, houdt ervan eh, om, om contacten, goede contacten te onderhouden met, eh, met, met landen, met regimes... met wie de rest van de wereld eigenlijk eh, niet on speaking terms is. En dan moet je denken aan landen als eh, Iran, vroeger ook Irak. Eh, Libië is ook een goed voorbeeld. En daar past ook eh, Noord-Korea zeker bij. Eh, ja, Rusland manoeuvreert zich, op, op, het, het zich vaak in zo'n positie te manoeuvreren... van een bemiddelaar, onderhandelaar... in de hoop dat dat op een gegeven moment toch bepaald, eh, ja, bepaalde diplomatieke Vruchten zal afwerpen. Afgezien daarvan uh, ja, is Rusland natuurlijk ook een buurland van Noord-Korea. En uh, heeft het altijd, uh, het heeft het laatste jaar ook deelgenomen aan de contacten. de internationale onderhandelingen over het nucleaire programma van Noord-Korea. Maar daarnaast zijn er ook gewoon ja, wat men in Moskou noemt. hartelijke contacten. De minister van Buitenlandse Zaken heeft het hier voortdurend over. Uh, onze goede buur Noord-Korea. En dat, dat, dat zie je ook aan, uh, aan de verschillende bezoekjes over en weer. die we de afgelopen uh, tien jaar hebben gezien. Zien. Uh, Kim Jong-il is uh, tot drie keer toe in Rusland geweest. Uh, tien jaar geleden maakte hij een hele lange treinreis met zijn eigen gepanzerde trein helemaal door heel Rusland naar Moskou. Is hij in het Kremlin geweest. Uh, afgelopen augustus is hij opnieuw met zijn trein uh, een eindje Rusland binnengedrongen tot het Baikalmeer. Daar heeft hij toen een ontmoeting gehad met, uh, met president Medvedev. En ook um, premier Poetin in de tijd toen hij president was, was een van zijn eerste bezoeken, zijn buitenlandse bezoeken als president, was aan Noord-Korea. Ja, dus dat geeft toch aan dat, dat het nou, misschien niet heel hartelijke... maar toch vrij goede relaties zijn. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Ja, het is de tijd van terugkijken en vooruitblikken. En met uh, politiek redacteur Joost Vullings kijken we terug op het weekend... de verkiezing van politicus van het jaar. En we blikken ook nog even vooruit naar de laatste politieke week van 2011. Ja, Joost, premier Mark Rutte, is dus de winnaar uh, van die verkiezingen. SP-fractieleider Emiel Roemer werd tweede. En verder waren genomineerd nog twee ministers, Jan Jager en Henk Kamp... Uh, en als uh, laatste reservegedoger de SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. Ja, maar, maar één iemand van de oppositie, dus bij die genomineerden. Wat, wat zegt dat? Uh, is die oppositie zo slecht? Nou, de, de oppositie is in ieder geval hopeloos verdeeld... maar dat, dat wisten we eigenlijk uh, al een tijdje. Maar wat je eigenlijk ieder jaar ziet... is dat de nominaties uh, ja, gedomineerd worden door ministers. Dat zal ik even uitleggen. Het is, het is een vakprijs. En journalisten kijken vooral naar, naar vakkennis. Is iemand goed in het debat? Uh, wie is in staat de politieke agenda te domineren? Maar wat ook heel belangrijk is... Ja, wie kan zijn idealen verwezenlijken? Dus wie boekt het meest concrete resultaten? Nou, dat zijn over het algemeen ministers. Ik bedoel, zij kunnen plannen indienen... ...en worden vaak gesteund door de meerderheid van de Kamer. Dus dat, dat zijn politici die echt dingen waarmaken. En dat vindt de pers dus uh, erg belangrijk. En dan uh, zit je dus al snel bij de genomineerden. Eigenlijk kan je, als je terugkijkt naar alle winnaars van de afgelopen jaren... ...dan kan je zeggen of de uitblinker van het kabinet wint... ...of de uitblinker van de oppositie. Nou ja, dit jaar dus de uitblinker van het kabinet... En wie weet is het volgend jaar weer tijd voor de oppositie. Ja, het politiek talent van het jaar was Carola Schouten van de ChristenUnie. Ja, talenten zijn natuurlijk nieuwkomers. Veel mensen zullen haar dus nog niet kennen. Kun je vertellen wie ze is? Nou, ze is de financieel uh, woordvoerster van de ChristenUnie. Nou, dat, dan ben je altijd belangrijk als je financiën mag doen. Uh, maar nu met de eurocrisis ben je natuurlijk, uh, ja, stijg je natuurlijk nog een beetje meer in de hiërarchie. En ze doet het pas een, een half jaar, want ze is de opvolgster van André Routvoet toen hij de politiek uh, verliet. Ze is niet helemaal nieuw in Den Haag, dus ze werkte wel al vijf jaar... als beleidsmedewerker voor de ChristenUnie-fractie. Maar in die tijd dat ze dus nu Kamerlid is... die paar maanden heeft ze diepe indruk gemaakt op de parlementaire pers. Ze is zeer deskundig... Zeer scherp in het debat. En daarnaast is ze ook gewoon heel sympathiek en zeer toegankelijk. En dat is ook heel belangrijk, want ja, al die vragen rond de eurocrisis... alles wat daar in Brussel wordt verzon, is vaak zeer ingewikkeld. En dan is het voor de pers natuurlijk altijd wel handig om Kamerleden te hebben... die dat kunnen uitleggen. En ze is nog maar 34, dus met recht het politieke talent van 2011. En hoe serieus nemen politici eigenlijk deze verkiezing? Uh, ja, nou er is niemand die denk ik door het jaar heen in een debat denkt... nou als ik nou eens even de, de show ga stelen dan ga ik er met de titel vandoor. Er wordt ook niet, nou zover ik weet in ieder geval, niet, uh, niet gelobbyd bij journalisten... of je op een bepaald politicus wil stemmen. Maar als ze eenmaal genomineerd zijn voor politicus van het jaar... ja dan verandert het toch wel. Uh, want dan word je natuurlijk ook uitgenodigd voor de uitzending... en dan moet je een vrije middag opofferen. Ja en dan willen eigenlijk alle genomineerden altijd weten of ze gewonnen hebben. Want de prijs ophalen is leuk, maar verliezen niet... En dat is inderdaad ieder jaar wel een heel gedoe om iedereen bij de uitzending te krijgen. En een heel getouwtrek met allemaal hints die dan gegeven worden aan de voorlichters of ze wel of niet komen. Maar goed, ik kan het me ook wel voorstellen als je genomineerd wordt, dan wil je winnen. En uh, ja, verliezen is niet leuk. Talenten komen overigens altijd zonder morren, maar ja, die zijn nog altijd zeer gretig. Ja, behalve gisteren dus. Nou, eentje. Ja, ja Carole is van de ChristenUnie, hè. dus dat zondag is ligt uh, heel erg moeilijk. Ze ja. had graag willen komen, maar dat, dat uh, botst met haar principes en van haar achterban. Zeg, het is de laatste week hè, voor het kerstreces. Wat kunnen we nog verwachten deze week? Spannende avonturen of uh, valt wel mee? Nee, valt wel mee. Ik bedoel, het enige wat echt nog een uh, uh, beetje speelt, is de 130 kilometer discussie. Uh, als het CDA voet bij stuk houdt, nou, dan kan op 20% van de geplande wegen de snelheid voorlopig niet naar 130 kilometer per uur. Nou, discussie zou wellicht voor veel kabaal uh, zorgen, maar dat overleeft men wel. En voor de rest kan het kabinet rustig uh, uitbuiken richting het reces. Ik bedoel, uh, de begrotingen zijn er door, donder is benoemd. Er staat geen eurotop meer op de agenda. Kortom, het komt allemaal goed. En volgens de de huidige planning eindigt het politieke jaar donderdagmiddag om half vijf. Maar dat wordt vast een stuk later, komen er komen nog veel debatten bij. Maar goed, dan ergens midden in de nacht, dan zit het politieke jaar erop in Den Haag. Politiek redacteur Joost Vullings. En we gaan ook even terugkijken op het afgelopen sportweekend met Tom van het Heek. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Ja, AZ is de winterkampioen, maar ze kunnen niet tevreden zijn met deze kerstvakantie. Nee, uiteindelijk niet. Die dat ze winterkampioen waren, dat wisten ze eigenlijk voor dit weekend ook al. Maar ze hadden toch wel gehoopt bij NAC in Breda, de nummer 11 van de competitie. Gewoon minimaal 1, maar zeker drie punten eigenlijk gewoon op te halen. Maar dat wilde niet, AZ speelde niet zo slecht deze maand. Maar was net niet meer scherp genoeg. Net een beetje hier en daar de vermoeidheid. Het was allemaal net niet. Deksel op de neus heet dat al zo mooi vlak voor tijd. Ook nog een huurling van AZ. Koenders maakte 2-1 voor NAC. En daardoor kon PSV, wat heel sterk speelde bij Herenveen wat zo lang goed was de afgelopen maanden, uh, optimaal profiteren. PSV zat op één punt van AZ. AZ is de winterkampioen, maar het geld voor het kampioenschap gaan de meeste mensen nu toch wel echt op PSV zetten. Ja, Feyenoorder uh, Guidetti maakte gisteren een echte hat-trick tegen Twente. Uh, de laatste weken scoort hij ook makkelijk. Uh, ja. belangrijk voor Feyenoord. Ja, dit is echt een bijzondere uh, jonge jongen, uh, gehuurd van Manchester City. Oogde wat bonkig in het begin, uh, was wat hoekig. Dachten sommige mensen ook een beetje aparte jongen, zeiden anderen. Maar de laatste weken maakte hij het wel in hij maakte gisteren echt als een klassieke spits drie prachtige doelpunten. Nam het hele stadion mee op sleeptouw, liep een rondje of 200 na afloop omdat ze gewonnen hadden. Kortom zorgde voor groot feest. Feyenoord heeft een hele mooie eerste seizoenshelft achter de rug. En doordat zij Twente klopte, Ajax heel matig spelend, ADO klopte, ook deze clubs mogen allemaal nog naar boven kijken. Dus wat dat betreft worden we verwend dit jaar en kunnen we heerlijk wekenlang weer gaan speculeren in de winterstop hoe het daar verder gaat. Dus dat hoort er ook helemaal bij. Daar wens ik je dan nu alvast veel plezier mee. Uh, we gaan <laughs> nog even over een andere sport hebben. Over, ja. over het WK surfen. Daar is de wereldtitel uh, naar de Nederlander Dorian ja. van Rijsselbergen gegaan. Uh, is dat uh, hoopvol richting de Olympische Spelen? Ja, want dit is een jongen, 23 jaar, komt van Texel, vind ik altijd mooi bij zo'n sport op te melden, en uh, is opgegroeid uh, met en op het water ongeveer, is, is, is een enorm talent, wordt al heel lang veel toegedicht, maar nu heeft hij het ook om kunnen zetten in een, in een prachtige wereldtitel, dit gebeurde allemaal in de buurt van Perth bij Australië daar, en natuurlijk uh, hij is de grote favoriet nu ook uh, richting Londen, het is uh, 1984, Steven van den Berg hadden we ooit windsurf goud, en toen dachten we oh. dat wij de enige waren die het ongeveer vonden, maar, uh, deze van Rijsberg gaat echt als grote favoriet naar Londen. Dat maakt het allemaal niet makkelijker. Maar eh, hoe die jonge karakterologisch in elkaar zit en het enorme talent wat hij meeneemt. Eh, doet andermaal hoop reizen dat wij op het water eh, in ieder geval in Londen een aantal medailles gaan halen. En misschien wel eens een gouden met deze jongen van Tessel. Nou dat zou te gek zijn. Tom ja. van het Hek, dank je wel voor deze maandagochtend. Zo meteen spreken we met de vertaler van Vaatslav Havel... de oud-dissident en oud-president van Tsjechië die gisteren overleed. Maar eerst hebben we verkeersinformatie. Jolande van der Velde zit bij de ANWB. Veel vertraging momenteel op de A15 Gorkum richting Nijmegen... staat er bij Geldermalsen 5 kilometer. En verderop tussen Dodewaard en Geldermalsen... nog eens 12 kilometer na een aanrijding in de richting Gorkum. Dat heeft te maken met een aanrijding. Eerder vanochtend hadden we ook een lading glas op de A16 van Breda naar Rotterdam... Goede nieuws is wel net dat die rijstroken weer open zijn... maar tussen knopen Zonzeel en het rechttunnel staat wel 18 kilometer file. Bent u op weg naar Rotterdam kunt u eventueel beter omrijden... nog via, via het Gadsplein? Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 13 minuten voor 8. Dissident, mensenrechtenactivist, politicus, maar vooral ook dichter, toneelschrijver en intellectueel. De Tsjechische oud-president Václav Havel is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Uit alle hoeken van de wereld komen lovende woorden over Havel. Over zijn bevlogenheid, over zijn idealisme... en ook over zijn artistieke talent. En Vooral over dat laatste ga ik praten met Kees Merks. Hij doseerde Tsjechisch aan de Universiteit van Amsterdam... en vertaalde ook veel toneelstukken en brieven van Havel. Goedemorgen... Goedemorgen. Wat, wat heeft u al zoal vertaald van hem? Nou, die brieven dus niet. Oh. <laughs> maar wel twee uh, avondvullende toneelstukken. En uh, die heb je toch, uh, hebben mij heel dicht bij hem gebracht. Als je een schrijver vertaalt, kom je ook dichter bij die uh, persoon. Vandaar dat het uh, nieuws gisteren dat hij overleden was... Uh, toch wel even een emotioneel moment was. Ja, wat kunt u vertellen over wat, wat u uit zijn werk opmaakte... over de persoon Havel? Um, nou, um, uh, het... Uh, het belangrijkste stuk, denk ik, dat hij geschreven heeft... dat is Het Tuinfeest, al van 1964. Daarmee ja, zet hij al de toon voor de absurdistische school. Later, in de periode van normalisatie, dus tijdens Hoesaak... en tijdens het dissidentschap, schreef hij een stuk Largo Dessolato. En daar is de hoofdpersoon toch ook ja, een soort verknipte uh, Havel-figuur... Uh, waarin hij ook min of meer de draak steekt uh, met uh, zichzelf. Dus dat absurdisme, het gevoel voor die groteske. Zo kenmerkt eigenlijk voor de, de, de, de midden-Europese uh, cultuur. Uh, die vinden we bij hem uh, par excellence uh, bij uitstek. Was zijn werk toegankelijk voor de Tsjecho? Uh, zijn werk was natuurlijk niet toegankelijk voor het zeggen. Uh, althans, niet in die periode uh, tot 1989. Men wist er natuurlijk wel van. Men wist natuurlijk, uh, iedereen wist van de, de underground en van de dissidenten. Maar het volk, uh, tussen en steenens, uh, vond het meestal niet zo heel erg plezierig dat daar gemorreld werd aan de onderkant van de samenleving. Uh, aan, aan, gemorreld werd uh, aan het systeem waarin men leefde, want we moesten toch uh, brood op tafel hebben. Uh -huh. Dus. En, en, en alles wat, wat je leest over hem, de idealist, en, uh, dat, dat kwam ook in zijn in werk terug, dat hij dat was? Dat hij bepaalde vrijheden koesterde die hij niet kreeg in het land? Ja, dat, uh, dat klopt uh, zeker. En uh, de verspreiding van die ideeën, uh, uh, dat ging uh, ja, natuurlijk via Harta 77... Uh, uh, toen een, via een hele slimme beweging uh, de underground aansloot... bij uh, de mensenrechtenbeweging die in de, twee jaar daarvoor in Helsinki zijn beslag had gekregen. En waarbij de, de, de toenmalige president Hoesaak uh, uh, zijn handtekening dus onder het uh, verdrag uh, gezet heeft... Uh, onder de mensenrechtenparagraaf ook. En uh, dat strook natuurlijk uiteraard niet met de realiteit waarin men leefde. Vandaar uh, Havels um, uh, essay, de poging om in de waarheid te leven. Men leefde eigenlijk voortdurend in die grote leugens. Aan de ene kant zeggen van, we doen wel mee, ah, uh, roept de politiek... maar in de praktijk was daar er, was er absoluut geen sprake van. Zou je kunnen zeggen dat hij president tegen wil en dank is geworden... Nou, uh, niet tegen wil uh, en tegen dank, weet ik niet. Het zal hem hebben geïnteresseerd. Maar eigenlijk was hij uh, de uh, uitgesproken figuur... die alleen maar die symboolfunctie kon vervullen... op dat moment uh, van de grote clash met het uh, communisme. Hij was eigenlijk de enige die boven kwam drijven? Hij was de enige die boven kwam drijven. En dat klinkt heel erg negatief, van de vele anderen die ook in het dissidentschap gezeten hebben. En die ook hem hebben gesteund en meegeholpen hebben. Maar, uh, ja, gezien het verleden, gezien ook Garta 77, uh, vooral, uh, was hij toch degene die, ja, toch de, de, de, de meeste, het meeste gedaan heeft eigenlijk voor, um, um dat, uh, geweten, om dat geweten, om die ethiek uh, naar boven te brengen in die, in die politiek. Uh -huh. En hij heeft ook uh, met die oprichting van het uh, Burgerforum in uh, 1989, vlak na de Florele uh, Revolutie. Hij heeft natuurlijk ook uh, korte metten gemaakt met uh, de communistische leiders. die heel graag nog hadden willen samenwerken eigenlijk, met uh, de nieuwe uh, democratisch gezinde uh, uh, ja. Burgerforum-mensen. Vond u het jammer eigenlijk dat hij president werd en dus niet meer toekwam aan schrijven? Nee, ik denk dat, uh, toch dat presidentschap zeker op dat moment belangrijker was uh -huh. dan zijn schrijven. Hij heeft zijn functie als schrijver zeker ook gehad. En hij heeft het ook niet helemaal losgelaten. Uh, hij is wel gewoon gepubliceerd tijdens uh, zijn presidentschap. Zeker zijn zijn, zijn toespraken, waar zeker ook in de beginfase nog bijzonder interessant. Ook als, als een soort uh, voortvloeisluiter, die ideeën die hij vroeger al, al had gespuit in zijn... Uh, uh, in zijn essays. Uh, dat deed hij nog steeds. Maar, maar zijn functie op zich was al natuurlijk buitengewoon interessant. Omdat hij dus als toneelschrijver president was. Dus hij is ook nooit een echte president geweest. In de zin van bijvoorbeeld een Klaus. Dus zoals hij tegenwoordig president is. Die uh, economisch en uh, euroscepticus is en dergelijke. Terwijl Havel eigenlijk veel meer als mens daar zat. En als schrijver, als artiest en met idealen. Iemand die uh, Tsjechië ook uh, de EU heeft binnen geloodst. Niet de eurozone, maar wel de de EU, ja. de NATO. Ja, daar kun je het ook over twisten of dat inderdaad zo leuk is. Maar uh, in ieder geval heeft hij wel ervoor gezorgd... dat dat land uh, erkenning kreeg, uh, politieke erkenning kreeg. Maar ook een ethische erkenning, omdat er dus ideeën achter zaten. En dat kun je dus van niet alle presidenten zeggen... dat er nee. veel ideeën achter zitten. Kees Merks, uh, vertaler van het werk van Avel. Dank u wel voor uw uh, toelichting en herinneringen... aan de schrijver en dissident en oud-president. Dank u wel. Goed. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Dikter Hark. Het nieuws kwam te laat voor de kranten... maar vrijwel alle nieuwswebsites staan in het teken... van het overlijden van Kim Jong-il. Herinnert als meest onderdrukkend, kopt CNN. Op een blog is het laatste nieuws bij te houden. En daar is te lezen dat een ontroerde nieuwslezer... op de staatstelevisie vertelt dat Kim is overleden... doordat hij overwerkt is nadat hij zijn leven gewijd had... aan de mensen in Noord-Korea. Op de website van het Chinees CCTV... zijn veel foto's van een Noord-Koreaanse leider te zien... steenvast te zien in een bergepak winterjas met een grote zonnebril. De website bericht ook over zijn opvolger, dus zijn jongste zoon Kim Jong-un. Een hoge Noord-Koreaanse functionaris zegt het is een eer voor ons volk om geleid te zijn door de grote president Kim Il-sung en de grote generaal Kim Jong-il. Nu moeten we ook geëerd zijn om geleid te worden door generaal Kim Jong-un. Op Twitter wordt veel verwezen naar de website Kim Jong-il Looking at Things. Een website met alleen maar foto's van een Noord-Koreaanse leider die, de naam zegt het al, naar dingen aan het kijken is... Bij een rondleiding door een fabriek bekijkt hij een flesje frisdrank. Hij kijkt naar rijst op een lopende band. Een schap vol met verschillende soorten worst. En ga zo maar door. Een website waar, in ieder geval tot vandaag, zo'n beetje dagelijks een foto bij kwam. Ja, het is ook echt een aanrader. Ik heb hem al eens een keer gezien. Ten slotte schrijft een Amerikaanse journalist op Twitter. Ik vind het nieuws over de dood van Kim Jong-il alleen verdrietig voor de journalisten die hun jaaroverzicht al af hadden. Dit weekend ook ander nieuws dat nog een plaats in het jaaroverzicht verdient. Het overlijden van Václav Havel. In de kranten veel aandacht voor de dood van de toneelschrijver... dissident en voormalig president. Oost-Europa verloor dit weekend één van zijn helden... schrijft de Volkskrant op de voorpagina. En daaronder een foto van Havel tijdens zijn presidentschap van Tsjechoslowakije. Karakteristiek met sigaret in de hand. Trouw prijst Havels geloof in de vrijheid. Het communisme is verslagen door het leven zelf. Dat denken en de menselijke waardigheid citeert de krant Havel. Het aftreden van bischoppen is geen optie, zegt bischop Gerard de Korte in Trouw. Vicepremier Verhagen suggereerde dit weekend dat de bischoppen aan opstappen zouden moeten denken... na het rapport van de commissie Deetman. Volgens bischop de Korte zitten slachtoffers eerder te wachten op hulp dan op het vertrek van kerkelijk leiders. Fondsen en investeerders die geld willen steken in de creatieve industrie... krijgen hun bijdrage verdubbeld door een nieuw innovatiefonds... Daarvoor is 8 miljoen euro beschikbaar. Volgens de Volkskrant maakt minister Verhagen Van dat vandaag bekend. Starters in de creatieve sector moeten zo een steun in de rug krijgen. Verzekeraars zijn niet te pakken, schrijft Dagblad de Pers. De Woekerpolis-affaire is het grootste financiële schandaal... dat Nederland ooit kende. Alle woede, onrust en druk ten spijt... komen de aanstichters er moeiteloos mee weg. De enige manier om verzekeraars aan te pakken... is via een collectieve rechtszaak, schrijft de krant... Maar zo'n initiatief komt maar niet van de grond. En het kerstkonijn verdient een beter leven, kopt het AD. Konijnenfokkers maken er een zootje van. De krant schrijft over beelden die actiegroep ongehoord maakte... van zieke, gewonde of dode dieren. De filmpjes zijn gemaakt bij acht fokkerijen voor consumptiekonijnen. En volgens dierenwelzijn-expert Frank van Eerdenburg... hoeven de bedrijven niet te worden gesloten... maar moeten de konijnen wel een beter leven krijgen... net als bij nertsen en kalveren is gebeurd. Dat was het mediaoverzicht met Dick de Hark. Na het NOS-journaal van 8 uur zijn we weer bij u terug met het Radio 1-journaal. Dan praten we onder andere met oud-premier Wim Kok... over de overleden oud-president van Tsjechië, Václav Havel. En uh, we gaan even kijken naar uh, het Glazenhuis... dat uh, gisteren in Leiden werd geopend voor de actie Serious Request. Dat allemaal zometeen in het Radio 1-journaal. Graag tot zo. Radio 1 Jaaroverzicht. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden... Maandag 26 december van 9 tot 5. Du -de -de -du -de -du -de dat hoorden we. En als schietend gaat hij gewoon verder, het winkelcentrum in. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar het is van het allergrootste belang dat de drie militairen gezond terugkomen naar ons land. Bruidsmeisjes zien we nu en we zien. Ja, ja hoor, daar is ze. De Rolls Royce met Kate Middleton. Maandag 26 december, tweede kerstdag van 9 tot 5. Het geluid van 2011. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Uh, Mercedes, Mercedes. Hans? Hans? Hans! Wie is Mercedes? Uh, Wat? Hé? Huh? Wie? Wie? De bestelwagen van je dromen. De Mercedes-Benz Sprinter. Nu met een droom van een inruilpremie. Aanbiedingen voor winterbanden en meer. Dromen worden werkelijkheid voor 18.900 euro. En leasen kan vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Droom verder bij de Mercedes-Benz dealer. Wie wijst mij de weg naar de nieuwe consument in Brazilië? En hoe open ik een rekening in Kiev? Als u internationaal zaken doet, is het belangrijk dat u de weg kent in het buitenland. Of dat u iemand kent die de weg kent. De relatiemanagers van ABN AMRO beschikken over een breed netwerk van specialisten overal ter wereld. Zo heeft u één vast aanspreekpunt waar u altijd terecht kunt. Grenzen en barrières wegnemen. Dat is internationaal zaken doen anoniem. ABN AMRO. De bank anoniem. En ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe trapsautomaat rijdt u tot maar liefst 15% zuiniger. De Sprinter. De bestelwagen van je dromen. Stel, u rijdt vandaag in uw auto, maar krijgt de fileinformatie van gisteren. Vindt u dat raar? Menige organisatie neemt beslissingen op basis van oude cijfers...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 Ga naar de Bright Side of Life. Zuidlimburg.nl On the first day of I love to Een armband met Swarovski-kristal, een iPad, hoes, kerstbal met je eigen foto... whisky-set, Joseph Joseph Keukengerij, Fairtrade woonaccessoires... een Pip speeltafel. Alleen vandaag en morgen bij Cadeauwereld van PostNL. Het tweede kerstcadeau gratis. Vandaag besteld voor kerst in huis. Ga voor de mooiste kerstcadeaus naar cadeauwereld.nl. Dit is Radio 1...